Kom eens langs de André is gratis, Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Ja, dat was Opus met live. Je luistert naar Zandvoort, hem uh, Zandvoort, Watersporttoren. Henny, zeg het zelf maar. Watertorensport. Goedemorgen, lunch. luisteraars. luncht. Luncht ook nog, hè? Ja. ja. Maar die lunch, daar komt nooit zoveel van terecht, Hennie. Hoe komt nee. dat nou? Ik heb wel honger, eigenlijk. Ja, ja. Ik, ik, waarom hebben we nou niet een leuke sponsor hier, hè? Die voor lekkere broodjes zorgt. Ik Aldus, zeg, ga doen. Althus, Rond, onze... Zo is dat mede-presentator van dit programma. Ja, en Henny zit natuurlijk tegenover me. Henny, maar ik vind het wel erg stil hier uh, vanochtend. Het is ongelooflijk stil, want er zouden allerlei mensen komen. Ja? Maar ja, de een is het vergeten. De ander moeten we straks bellen, om één uur. Ja. En de laatste komt om half twee. Dat is namelijk stin luiten, want we moeten over de successen van SV Zandvoort praten ja, natuurlijk. Ja, maar het is toch... Uh, een, een, de redactie klopt niet helemaal, uh, Henny. Nee, maar ja, kijk, de redactie komt nu binnen. Die is dus zeven minuten te laat, ja. Jos de Jong. Ja. En die hoort dat allemaal te regelen, maar ja. Ja, nou, dat gebeurt dus niet. Nee, hey, um, volgens mij gaan we al meteen door naar een bellen. Maar ik hoor een uh, in gesprektoon. Kan dat? Ja, inderdaad. Ja. En uh, dat is André Jansen. En daar hadden we natuurlijk uh, mee willen praten over de Giro d'Italia. Ja. En, uh, wat gaat Tom nou wel of niet? En André, die weet dat vast. Maar we gaan hem opnieuw bellen. We gaan hem even opnieuw bellen, hè? Ja. Dan gaan uh, we dat dan even doen? Jos, hey, en jong, uh, strafpunten. Zeven minuten over twaalf. Nee, dat kan nee, dit. niet, hè? Ja. En zeg alle verder, gasten weggebleven, uh, dat kan ook niet als, uh, als productieteam natuurlijk. Nee, nee, maar ik heb uh, genoeg informatie voor je om het de komende twee uur helemaal vol te Oké, okay, nou. Zo, nou u hoort het misschien op de achtergrond, maar uh, Jos zegt dat hij genoeg informatie heeft uh, om de komende twee oh. uur te vullen voor ons. Nou, dat is dan mooi, dan wachten we daar even op, hij gaat nu even rustig zijn jas ophangen, kopje koffie drinken. Ja, en hey, je weet hoe het werkt, Hé. Hey. Ja. En, en... Hey, en, en um, uh, de, ja, we hebben ook natuurlijk Max, he, die is klaar dat met heen. rijden ook, dus... Uh, dat wordt ook uh, niks meer. Hè? Daar kunnen we ook niet meer over praten. Maar hij heeft dan wel iets gedaan deze week. Maar... Ja, ze hebben de banden getest. Uh, op het circuit van Abu Dhabi hebben ja. ze voor het nieuwe seizoen de banden van Pirelli getest. En? Nou ja, niks bijzonders. Ik bedoel, ja, de tijden worden wel genoteerd natuurlijk. Maar dat ga, het gaat nergens om verder. En het is gewoon een, een testsessies En sommige teams gebruiken dat ook nog eens om um, die uh, uh, halo uit te proberen. Hè? Want ja, ja, ja. volgend jaar moeten ze met een soort uh, bescherming over hun helm nog eens gaan rijden en zo. En nou... Afijn, ah, van alles er nog wat wordt er getest. Hebben ik, uh, we, ik, ik hoor heb allerlei telefoons afgaan. En hebben we ook al iemand onder de knop, of niet? Eh, als ja, als Henny ah. onder de knop. Uh, André bedoel ik. Ja, Hennie zit hier. Dag Henny. André zit onder de knop. André uh, en Jos was weer met zijn telefoon aan het spelen. Dus die kwam dwars door de uitzending heen. Maar goed, dat zijn we zo langzamerhand gewend, hè? Ja. Uh, goedemorgen, André Jansen. Wat een geweldige dag van de week. Met die uh, presentatie van de Giro d'Italia. Ja, prachtig. En uh, het evenement steekt de toer naar de kroon. Uh, qua kijkers wereldwijd uh, zit het er niet meer ver vanaf. Uh, de mensen laten de toer een heel klein beetje zakken omdat het uh, allemaal een beetje te voorspelbaar is. Ja. Naar nou, het schijnt de wereldwijde wielerliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers... En, uh, er was een klein conflict van de week ook al. De Israëlische autoriteiten vonden het niet leuk dat er gesproken werd over West-Jeruzalem. Ja, dat is ook dol natuurlijk. Ja, dat ligt allemaal politiek gevoelig en dat moet je gewoon niet doen. Het is onnadenkend geweest. Maar ik vind het een prachtige zaak dat uh, ik ken Israël. Ik ben er meerdere keren geweest. En het is natuurlijk een, een prachtig land met een uh, hele rijke historie. En ik vind het een hele goede zaak dat het meegenomen wordt in het internationale sportcircuit. Fantastisch, toch? Nou, natuurlijk. Ja. Mooi, heel mooi. En ik moet zeggen dat er uh, in de media die ik dan uh, bedien, uh, erg veel vooroordelen tegen zijn. En dat uh, ja, is altijd jammer. Vooroordelen zijn altijd jammer. Ja. Ja. Maar het is niet anders. De sport uh, groeit. En... en politiek blijft er altijd in meedoen, hoor. Jawel, maar ja, het is mensenmassage en mensenmassage wordt automatisch politiek. Ja. De 101ste Giro d'Italia. Alleen Dumoulin weet de uitkomst, staat in alle kranten. De Giro of de Tour. Ik ben ervan overtuigd dat André Jansen het wel weet. Ja, maar ik mag het ook niet zeggen. Ja. Dat is niet de bedoeling, nee, dat is niet de bedoeling. En uh, nou, als je logisch nagaat... Um, Vroem uh, krijgt van de Italiaanse Toerorganisatie, uh, de Giro-organisatie, 2 miljoen als hij meedoet. Ja. En datzelfde heeft Ivan bedenkt dat ik weet, vorig jaar al tegen de Toerorganisatie gezegd. En uh, toen zei die Toerorganisatie, ja, ik denkt toch niet dat Dumoulin de, de Giro gaat winnen? Zegt hij, oh nee, kijk maar. <laughs> en nu is dat moment, dat conflict is gaande, want beide organisaties willen Dumoulin. Ja. Nou is dat Dumoulin, betalen. <laughs> Want zo'n grote vedette inmiddels, een van de grootste ter wereld, eh, wil je aan de start hebben als organisator. Ja. En met die naam kun je dus ook weer evenementsponsoren aantrekken. En zal de televisieuitzending ook heel veel reclameinkomsten opleveren. En dat, eh, ja, puur handel. <laughs> dus du Moulin in de Tour. Ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk het wel, maar, ik, maar ja, het is natuurlijk leuk om, om, om deze speculatie nu al uh, op gang te brengen. Want uh, dat, dat zal culmineren in de tijd dat het allemaal weer gaat spelen. Hè? En we krijgen de kriebels al, Henny, want het is uh, nog 42 dagen. Dan ja. is de Tour Down Under al dus ja. uh, de, de, de, de, de, de, de zwakke tijd van alle nieuws over het wielrennen. Nou, die ondervang ik wel met nieuws uit het verleden. Ja. <laughs> op WAF bijvoorbeeld. Ja. Ja, en GC nou, rijdt hem, he, de Tour Down Under. Oh. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik, denk, ik uh, moet ook uh, af en toe een wedstrijd fietsen hè, voor die uh, centjes die hij daarvoor krijgt. Ja, ja. Zeg, qua, qua parcours krijgt uh, Tom Dumoulin uh, nog in de Tour, nog in de Giro een rode loper uitgerold, hè? het Algemeen Dagblad. De ja, Tour kent slechts één individuele tijdrit van 32 kilometer, de Giro 2, 45 ja. kilometer in totaal. Ja, niet bij Hij heeft daarbij een ploegentijdrit. En toevallig is Sunweb wereldkampioen ploegentijdrijder. Nou, dat is niet toevallig hoor. Oh, <coughs> nee, zeker. <laughs> het, is, het is toch ongelooflijk dat een nieuwe naamgever, een nieuwe sponsor binnen één jaar deze resultaten bereikt, dat wil toch wel zeggen dat het concept uh, speek en brink werkt. Ja. En helemaal samen met Joost Romein, want die twee die begrijpen elkaar ja, precies. Geweldig, ja. ja. Ja, en dan heeft gewoon een miljardair gevonden die het dat... Heel zorgvuldig heeft bestudeerd of het in zijn marketingmix past. Ja. En het blijkt gewoon te werken. Ja. Hè? Het is, het is, het is een, een, een droom die uitkomt met die ploeg. Geweldig en, vind ik het. Ja. ja. Ik vind trouwens ook het, het programma van de Giro. Laten we daar nog even naar terug gaan. Die begint ja. op 4 mei. Wat een rottag. Uh, met een tijdrit in Jeruzalem. Ja. Dan uh, 5 mei Gaifa Tel Aviv. En dan uh, de zesde op zondag, Beersheva, naar Eilat. Nou, dat ja. wordt een ritje, hoor. Ja, Eilat, een mooie plaats. Het is net uh, Las Vegas. Ja. Aan zee. Het, uh, het, het is uh, jammer genoeg door alle internationale conflicten niet als, als uh, toeristische plaats uh, erkend. De erkenning die het wel zou verdienen. En uh, ik hoop dat dit een, uh, deze promotie van Israël, met, met via de sport, uh, het beoogde resultaat zal bereiken. Dat mensen zeggen van, goh, wat een prachtig land om op vakantie te gaan. Ja, want Israël probeert een beetje aan de weg te timmeren, want die internationale vakantiemarkt is constant in beweging. Ja. Maar goed, op die dag moeten ze dus wel door de. Door de hoe noem je dat? De woestijnen? Dus Indij, nee, ja. Nou, dat is, nou ja. Lekker warm. <laughs> ja. Ja, maakt het uit, laat ze lekker fietsen of ze in Oman fietsen. Nou ja, dat is ook in zo. In Qatar of in Abu Dhabi. Huh? Lekker warm in het voorjaar. Altijd beter als hier, uh, ik zie ze af en toe hier in de buurt. Bouken Mollema of zo. Of... of uh, die harakiet, hoe heet die ook alweer? Ja. Pieter Wening. Ja. Zit je wel eens fietsen hier als ik hier door Noord-Onderweg ben? Jezus, dik ingepakt en zo. Ga lekker naar Qatar, <laughs> Dan kan je lekker in de warmte fietsen. Dat altijd, is altijd fijner. Ja. Ik, wil, ik, ik wil met jou ook nog even over de, de dames, de vrouwensport praten. Want overal in Nederland zijn de vrouwen uh, uitblinkend in de sport, ook in het wielrennen. Ja. Uh, die die, die, die, die uh, Chantal Blaak ja. Heb je, ik zie het nog op mijn netvlies daar in Bergen. Ja, ja geweldig. Wat, wat, een, wat een geweldige sportvrouw. In Noorwegen, hè? ik bedoel ja, het, het, het, het heeft een enorme opgang gemaakt. En uh, niet in de laatste plaats, dankzij Marianne Vos... Die uh, eigenlijk op een, op een hoger niveau is gaan zitten uh, voor wat betreft de promotie van de, het vrouwenwielrennen. En ze is daar gewoon in geslaagd. Ze heeft uh, uh, Prudon weer zover gekregen dat de vrouwen een aardige kans krijgen tijdens de Tour de France. De Giro Donne is er, de, de, de, de roze de Ronde van Italië voor de, voor de vrouwen. En als je ziet wat, wat er in prestaties geleverd worden. En ik zie nu ook dat op de baan, als de kindertjes in Apeldoorn en Alkmaar en in Amsterdam aan het trainen zijn, aan het oefenen op de wielerbaan, dat er heel veel jonge meisjes bij zijn. Ja. Laat die sport eindelijk een keer aanslaan, ook bij de vrouwen. En dat is, uh, dacht ik, dat heeft al plaatsgevonden. En uh, de, de topvrouwen verdienen inmiddels ook een uh, alleszins redelijk salaris. En uh, nou, uh, het zijn profs, en, uh, maar ze blijven wel heel lang fietsen. Want als je ziet, het Annemiek van Vleuten, die wordt 34. Ja. Chantal Blaker 32. En uh, ja, met 6, 37 fietsen ze nog steeds... Uh, op hun gemak door en uh, verdienen daar dik geld. Ik ben een beetje bang dat de doorstroom van het jonge talent een klein beetje wordt uh, ja, geremd door de, de gevestigde orde. Ja. Dat is natuurlijk wel zo, hè? Ja, het enige, het enige remedie enige daar tegen is gewoon voor de jonkies fietsen en erin vliegen. Anna van der Breggen won de Giro Donne en de drie ja. ardenne klassiekers. Annemiek van Vleuten werd ja. wereldkampioen tijdrijder. en zei gevierde in La Course, terwijl Marianne ja. Vos de Europese titel opeiste. Nou, lekker hoor. Ja, tuurlijk. Geweldig. En dan Chantal wereldkampioen, het is ongelooflijk. Het is ook niet zo gek dat een bedrijf, zoals in Limburg, Bulls en Dolmans, Landscaping, dat die gewoon hun, hun sponsorcontract tot 2020 verlengen, Ja, nou, want ze hebben natuurlijk een enorme exposure met het vrouwenwielrenner. Ze hebben de werelduurrecord maar uh, helaas zijn de filmbeelden niet meer te zien van het werelduurrecord, want de, de tijdwaarneming scheen volgens Ron Kouwenhoven niet te kloppen. Mm -hmm. Maar goed, uh, we krijgen ook geen antwoord. Uh, Ron Kouwenhoven heeft, uh, dat is trouwens een ander onderwerp, de UCI, eerst Koksen uh, en uh, nu ook uh, nieuwe directeur uh, van de UCI aangeschreven, van waar zijn de beelden en de tijdwaarneming van dit uh, werelduurrecord. En uh, F.E. Stevens uh, heeft dat verbeterd. Er is helemaal geen officiële documentatie van. En uh, Ron Kouwenhoof heeft documentatie van alle werelduurrecordpogingen vanaf 1910. Ja. Allemaal en die staan ook in zijn boek... wat hij erover geschreven heeft... en bij dit werelduurrecord niet... en dat vinden we altijd nog een vreemde zaak... maar op geen enkele vraag krijgen we antwoord wat dat betreft... en dat moet een keertje nou, in alle openheid. Maar dat terzijde... Nou ja, wel goed dat Ron uh, erachteraan zit, hè? Ja, natuurlijk. Er moet openheid zijn... en uh, eerlijkheid. Waarom? Um, de vrouwen... die uh, inmiddels... prachtige koersen afleveren... ik zit ook af en toe ademloos te kijken naar de koers. Nou, je weet dat ik kritisch ben... He, als het, het sportkijken betreft. Maar uh, het is genieten van die prachtige koersen. En ja. we hebben het zelf gedaan. En ik sprak, uh, een tijdje geleden sprak ik uh, Henk Forst, de vader van Marianne. Ik uh zei, -huh. goh, wat, wat, uh, welke kant zal Marianne nou opgaan na haar sportcarrière? Hij is het uh, IOC. Ja. ja, Ron heeft ook is, zich, heer, uh, uh, nog wat anders. Gaan jullie vanavond kijken? Tom Dumoulin in College Tour. Uh, ja, natuurlijk. Ja, toch? Dat is wel mooi. Weet, daar gaat hij. Onder andere vertelt hij over het fameuze poepincident incident hè, in de Giro ja. en dat hij momenteel bezig is uh, met een ziekenhuis in Enschede om te onderzoeken waar dat dan vandaan komt. Ja. Nou, hartstikke. Ze willen. Nee, ja, het komt uit ze willen. Dat snap ik. Maar hij volgt nu een dieet waarin hij hoopt te vinden. Ja, ja. ja. Um... Waarin je hoopt te vinden wat, wat nu precies, of je gevoelig is voor bepaalde producten enzovoort enzovoort. Ja, ja, dus het wel. is uh, vanavond een college tour. is dus ja. leuk om te kijken. Ik moet het opnemen, want ik ga naar uh, PEC Utrecht kijken. Dat is natuurlijk toch het potje van de avond. Ja, maar het staat ook gewoon op waf voor morgen, dus je hoeft je geen zorgen. Kijk, dat bedoel ik, hè? nou weet ik dat. En dan uh, is het gewoon klaar, dan hoef ik ook niks op te nemen. Ja, ook het verhaal wat Jos net vertelde van uh, Raymond Kerkhoffs in de Telegraaf. Raymond Kerkhoffs publiceert zelf op WAF alle artikelen die hij schrijft over wielrennen. Omdat hij weet dat er veel meer lezers zijn op WAF dan op de Telegraaf van wielrennen. Ongelooflijk hè. <laughs> ja, dat is echt wat ja, mooi. Rotte, dat run ik in mijn uppie. Hou, ha, ja, hou jij van sushi? Uh, ja, verse vis, ja zeker. Ja, want ik vergeet iedere keer de, de mededelingen te doen die ik moet doen. Dit programma ja. is mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge onder het ja. Palace Hotel in Zandvoort. Ben je weer helemaal nou? op de hoogte, André? Dan gaan we gauw eten met z'n allen. Als we nou een datum afspreken, dan mogen de luisteraars gezamenlijk met ons aan tafel. Oh, dat is geen gek idee. Wanneer kom je naar Zandvoort? Ja, dat weet ik nog niet. Dan nou. moeten we moeten eventjes plannen natuurlijk. Laat maar weten, dan weet ik al wat we gaan eten. Ja, heerlijk sushi. En, en, en vooral ook als het uh, zo'n Japanse kok is die zo lekker met die hapjes kan gooien hè, met zijn palet. Nou, deze man is ongelooflijk, kan ik je meedenken. Van die tovenaars. Oh, ja. Zoals uh, André Jansen tovenaar is rond het wielrennen. Dankjewel André. Graag gedaan. Moet jij nog een wafgoed voor je voor je uitzending, voor je dingers? Nee. Oh, goed. de computer staat niet aan, dus okay. ik keer weer. Nou, ik stond weer met drie vingers in de lucht, dus dan weet je dat ik het wel gedaan heb. Nou, fijne dag allemaal. Jij ook, André, dankjewel. Dag. dag. En toen was de muziek. Rijden in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zat.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 Heeft leuk, hè? Ja, absoluut. Je bent trouwens wel goed bij stemmen, moet ik zeggen. Oh. Wat een volume, man. Meen je dat dan? Ja, ik zou die, die meter dat ik helemaal. Maar je, ik had, je hebt toch niet mijn microfoon opengezet, hoop ik, hè? Nee, dat heb ik niet nodig. Schaamme. Je gaat er dwars doorheen. Schaam me dood, joh. Ja, natuurlijk. Zou oh. ik ook doen. Weet je wie zich ook moet schamen? Nou, zeg het. Nee. <laughs> ik zeg niks. <laughs> uh, vanmiddag 4 uur Russische tijd. Uh, de loting voor het wereldkampioenschap rond. ja. Jeetje, pot 1, Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en Frankrijk, die zijn dus allemaal geplaatst. Die krijgen dus allemaal uit pot 2, 3 en 4, krijgen die teams. Maar in pot 2 bijvoorbeeld staat Spanje bovenaan. Is toch gek, hè? Dat die er niet bij zitten. Daar zitten ook Peru, Zwitserland, Engeland, Colombia, Mexico, Uruguay en Kroatië. Dan in pot 3, Denemarken, IJsland, Costa Rica, Zweden, Tunesië, Egypte, Senegal en Iran. En in pot Pot 4, Servië, Nigeria, Australië, Japan, Marokko, Panama, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië. Ja. En dat Nigeria, ja, dat, uh, dat was in uh, 1994 de ploeg die Clemens Westerhof deed, hè? Want ja. er is dit jaar eigenlijk geen Nederlandse coach. Wie weet, wordt er nog alleen aangetrokken voor Saoedi-Arabië. Ja, zo kunnen we maar nooit. Hey, en, en, en, maar en wie speelt er bij Nigeria? Dat is ja, ook wel leuk. Dat he? He? Ik ga ik okay. je zo vertellen. Maar ik wil even dat verhaal nog oh, afmaken okay. over 1994. Ja. Want die Westerhof die had de winter fantastisch onder, hè, ja. met, die, met die ploeg. Met de Super Eagles. Dat ja. ging geweldig. Totdat ja. de minister van Sport langskwam ja. en die bracht iets mee. Weet je nog wat dat was? Nee. Een peloton prostituees. Oh. <laughs> nou, die nam linea recta vliegtuig terug naar Nederland. Ja, en heeft het toernooi niet afgemaakt. Nee. Nou, dat is toch onvoorstelbaar, hè? eigenlijk. Ja. Als je ja. daaraan denkt. Ja, zeker. Nee, ja, wat ja, waar jij op doelde, ja. is er gaat een Haarlemse jongetje meedoen. Ja, precies. Wat leuk, hè. Die speelt gewoon voor, komt voor Nigeria uit. Nou ja, ja. Uh, hij is uh, een professional, hè. Nee, hij, woont, ja. hij woont nu in Hoofddorp, in maar hij verkeert eigenlijk continu in uh, Turkije. Ja, want hij speelt bij... Bo ja, hoe heet het ook weer? Ja, of zo? Dat ja, weet ik niet. Borosport volgens mij. Hij komt uit Hoofddorp, dat is het leuke. Maar geboren in Haarlem, ja. en we hebben het over William Troost E. Kong, ja. 24 jaar. En die gaat dus met de Super Eagles uh, het WK. Leuk is dat, hè? Uh, ja, dat is... Zeggen die, die, die loting nog even, hè? Uh, uh, vanmiddag natuurlijk, ja, hè? ja. Um, daar ja, helemaal geen Nederlands vertegenwoordigers. Maar één iemand uit Nederland, hè, Marco van Basten is er... Hè, als, als de FIFA Chief Officer for Technical Development. Nou ja, dat doet hij goed. Hij is ja. goed bezig. Maar ja, dan, dan uh, verder is er dus helemaal niemand. En de laatste keer dat het Nederlands voetbal... geen enkele vertegenwoordiger naar een WK-loting kon uitzenden... was in 1986 voor het WK in Mexico. Ja. Goed, toen hadden we wel nog Jan Keizer als scheidsrechter. Die mocht toen twee duels fluiten... Uh, Italië-Argentinië en Denemarken-Spanje. Grappig is dat, hè? Ja. Uh, dus uh, ja, jammer, hè? Weet je waar trouwens de loting is? Nee, waar is het? In het Kremlin. In het Kremlin. Ja. Ach jee. Uh, ja. En de, nou, balletjes, de balletjes worden getrokken door grote voetballers van wel eer. Ja. Laurent Blanc, Cafu, Gordon Banks, Carles Puyol, Diego Forlan, Fabio Cannavaro en Nikita Simonian. Een 91-jarige... Voormalig voor internationaal van Rusland. Ja, en dan is het niet te hopen dat er toevallig ergens een gaatje in de muur zit... Hè, waardoor er f... die, wa die potjes valse doordoen. balletjes bedoel, ja. uh, worden doorgegeven. Ja, maar ik geloof dat het toch allemaal... Van tevoren opgezet, hoe ze ze verwarmen, weet ik niet. Nou, ik, ik, ik wil het daar straks nog wel even met je over hebben, nou. over die uitzending. Want er is wel weer het nodige om te doen. Maar um, Neymar, weet je hoe die naar de WK-loting gaat kijken? Geen flauw idee. Nou, hij gaat het uh, lekker thuis volgen met zijn geliefden. En dan stopt hij popcorn in de magnetron. <lacht> en dan gaat hij voor de buis zitten met familie en vrienden. Hij kan niet wachten om te ontdekken tegen wie hij gaat spelen hij kan dus niet thuisbezorgd bellen, want daar heeft hij geen geld voor. Nee, blijklijk, ja. Even over die warme balletjes dan terug. Want de FIFA-bobo Chris Unger die heeft tijdens de repetitie benadrukt dat er niet gesjoemeld wordt. Sinds het WK van 1990, waarbij Sophia Loren de balletjes lang vasthield. gaat er mythe rond deze, dat deze verwarmd zijn. Hè? En er is niets waar van deze verhalen, zegt Unger. Ja. Jij wou er iets over zeggen nog, toch? Nou, ik, je hebt hem waarschijnlijk nog niet gezien, hè? die, die uh, uh, documentaire, Icarus. Ja, die heb ik gezien. Maar heb, heb je hem je gezien? Ja, ja natuurlijk. Of Inmiddels? Twee, twee keer al. Nee, maar het is helemaal niet zo nieuw, hoor. Nou ja, nee, hij is niet nieuw. Maar we, we hadden het er vorige keer over. En toen kreeg ik het idee dat jij hem helemaal niet gezien ja, had. Ja, maar dat is wel bekend, joh. Dat is Nog één grote... Ik wil nu ook bij het schaatsen weer de ISU. De, de ja. Het schaten vandaag in. Ja. in, in uh, ja, met wereldrecordtijden. Daar kun je ja. echt op rekenen. Ja. Uh, en de ISU, die wil helemaal niets doen. Die schors die Russen gewoon niet. Ja. Nou, dat dus nou ja. ze open. Irene Wust, die heeft er een column over ja. geschreven. Hè? Die, uh, die zegt hier dat ze die. Uh, uh, um, die fat in, nou. in in, in uh, Bij een trainingskamp in Papendal heeft ze die documentaire gezien. Ja. En uh, eerst geloofde ze het niet. En toen werd ze boos. En uiteindelijk. Uh, werd ze eigenlijk heel trieste van dat van dopinggebruik? Want zegt ze, ik sliep tijdens de winterspelen van Sochi op nog geen 300 meter van het dopinglaboratorium, waar s'nachts de potjes met urine door een gat in de muur werden verwisseld. Ja. Terwijl ik die periode, ik die periode, iedereen wust dus, wel geteld 21 maal ben gecontroleerd, ja. liepen de Russen daar de boel te bedriegen. Bizar, vindt ze dat. Ja, gek is dat ook. Iedereen wust is ook ongelooflijk boos dat die Olga vak. Fat Corina, yeah. die gewoon mag meedoen aan die wereldbekerwedstrijden yeah. in Calgary. Yeah. Uh, ze kreeg vorige week te horen dat ze de zilveren medaille, die ze in 2014 veroverde op de Olympische Spelen van Sorchi, moet inleveren wegens dopinggebruik. Het IOC heeft de Rusin bovendien levenslang uitgesloten van de Olympische deelname. Maar ze gaat dus wel gewoon in, in Calgary schaatsen, belachelijk natuurlijk. Aangezien de internationale schaatsunie ISU nog wacht op de uitgebreide toelichting van het IOC... is de 27-jarige sprinster niet geschorst voor internationale wedstrijden. Wat Colina is komend weekend dan ook gewoon aanwezig bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. En dat kan bij wust geen begrip uh, opleveren. Nee. Het lijkt wel of het wordt gedoogd, zegt de viervoudige Olympisch kampioen aan de vooravond van het wereldbekerweekend in Canada. En dat zei ze tegen de NOS. In mijn ogen speel je, je vals. Ja. Op dit moment, uh, als je doping hebt gebruikt, ja. moet je daarvoor je staf uitzitten. Maar de, de Ski Federatie, de FIS. Ja. FIS heeft, pakt het weer anders aan. He? Want die heeft dus zes Russische langlovers... Hoor je ze gewoon uit. ...wel geschorst. Ja, ja. Huppatee, ze ja. mogen niet deelnemen aan de komende wereldbekerwedstrijden... ...en de vis, um, het IOC... ...acht bewezen dat de Russische sporters in Sochi systematisch zijn gedrogeerd... ...en dat de vuile urine stalen in een dopinglab zijn verwisseld... ...voor schone buisjes. Nou, Daar dus wel, ja. ergens anders wie niet... Het is toch een, een zootje ook daar. Hè? Want, want het wordt met zoveel maten gemeten. Dat is echt, uh, ja, dat is belachelijk. Heel raar. Trouwens, over uh, met maten meten. Dus zullen we nog eens even teruggaan naar uh, die jonge Karbo. Karbo van Willem II. Die nee. werd toen toch gezegd dat hij uh, wedstrijden had beïnvloed uh, en verkocht en niet ja. dus veel. Nou, dat kan dus helemaal niet waargemaakt worden en hard gemaakt nee. worden. En die gaat nu de strijd aan met de KNVB, hè? Want als het dan over Ja, natuurlijk. KVB. Ja, we zijn weer de KNVB. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar hij zegt, de KVB heeft mijn carrière om zeep geholpen. Mijn naam moet worden gezuiverd. Heeft hij er gelijk in? Nee, dat eens. Als het, niet, het is niet waar. Ze kunnen het niet hardmaken. Ze kunnen het niet bewijzen. Ja, dan moet hij, moet hij inderdaad van alle blaam gezuiverd worden. Ja. Ja. De Belgen willen net zoals het Nederlands elftal in 2014... vrouwen en kinderen bij het WK. Ja. Ik zou mijn vrouw en kinderen niet naar, naar Rusland Ik weet houden. niet of het een goed idee is. Nee. Ja. Nee. <laughs> nee. Ik stel voor dat we weer eens een lekker muziekje gaan luisteren. He. Ja, maar even Jos. Want Jos Wat is er die, met Jos? Ja, die met komt Jos? te laat, die heeft geen koptelefoon op. Heeft de microfoon niet uitgetrokken. Ik wil gewoon even weten hoe het met hem gaat. De mensen thuis ook, natuurlijk. Nou, met mij gaat het prima, maar ik, eh, ik ben dus heel druk bezig geweest om je van informatie eh, te voorzien. Dus nee. je kunt het voorlopig even aan de bak. Maar nou, volgens mij kom je en, ook uh, net uit je bed, want je haren staan, ja, echt die, die op staan alle kanten op. op. Heb ah, je, heb je ik heb kamp. achter de computer uh, gezeten vanmorgen en dan. Uh, mensen, jullie kunnen uh, zien op kanaal 40, hè? Dan uh, zie <laughs> je hem zitten. Nou, je weet niet waar je ziet, hoor. Het is net alsof hij in een storm gelopen heeft terwijl er geen wind staat. Ja, maar er gewoon, dus. Maar okay. voor is dat alles goed hoor. Willem! <laughs> ja. Wat had je. Willem Bruijs is uh, onze technicus vandaag. Dat had ik helemaal niet gezegd, Ron. Nee, dat zijn we nog maar, even vergeten. Maar nee, met, met, deze. met Charles is wat, maar dit is helemaal niet. Het hoor. is rechtgezet. Nee. <laughs> nou ja, we hebben, we hebben geen duikjes. het, <laughs> uh, jongens. Volgens mij vallen geluid weg. Ik weet het niet. Hoor. <laughs> <laughs> Willem, dank je wel dat je er bent, joh. Goed zo, goed zo. Hoi. <laughs> wat heb je. Football's coming home van de Hummers House Band. Hallo. Oh. It could have been all songs in the street, it was nearly complete, it was nearly so sweet and now. Het is uh, net iets over half één en we hebben eigenlijk de afspraak dat we op dit moment wat lokaal nieuws moeten doen. We hebben uh, onze speciale lokale verslaggever Jos de Jong. Jos, wat heb jij uh, aan lokaal nieuws? Nou, er is, uh, in Zandvoort is sowieso altijd wel, uh, wel weer wat te melden. Ja. Spectaculair nieuws is er dit keer niet, maar het is misschien wel een leuk een nou, stukje ik, dat onderzoek... Wacht, wacht, wacht. Ja? Ik heb wel spectaculair okay, nieuws. Oké, dat is heel belangrijk. Want uh, op 28 oktober begonnen zes mannen uit Zandvoort aan een enorme avontuur. Ze deden mee aan de Amsterdam Dakar Challenge onder de oh, ja. naam de Beach Boys. Hoe en er waren mee? hele grote gevaren natuurlijk onderweg en iedereen was bang dat ze niet terug zouden komen. Maar ik heb nieuws. Ze zijn terug en ze zijn binnenkort bij ons in de uitzending. Hm. Oh, dat is die man die een aantal weken geleden is geweest en uit, uit, doek, uit de doek heeft gedaan hoe het allemaal ging verlopen. Ja, ja. ze hebben het hartstikke leuk gehad. Ja, nou, prachtig. Ik heb ook nog lokaal nieuws, jongens. Ja, want ja, er is beach -pop kerst ja, met is de beachpopzingers. Uh, de kerst, ja, op 15 december. vrijdag december, december ja. in de protestantse kerk. Okay. En uh, Arno Westerburger, die leidt dat en uh, aan de piano zit Bobo Bencher. En Bas Romein op gitaar doet ook nog mee. En er is nog een dansgroep nou, kortom, een hele gezellige avond met de beachpop. Ja, vinden jullie dat? Jij ja, gaat daar naartoe, heb ik begrepen. Nee, ik zing uh, zelf hè, uh, op die momenten. Ik, ja, ja. Uh, wij mogen uh, binnenkort drie keer uh, optreden aan Weer. En uh, ik zal je straks wel even melden hoe en wat. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik heb uh, trouwens uh, iemand onder de knop zitten, dames en heren. Ja, want daar ja. wil Jos het even ja. over hebben. Dus ja. uh, ik onderbrak hem weer natuurlijk. Ja, nee, maakt man. helemaal niet uit. Jij mag mij onderbreken. Dus uh, ja. je mag dat als enige, dus dat is allemaal niet zo erg. Goed zo. Er is een uh, onderzoek geweest uh, waaruit blijkt dat de Zandvoortse korant wordt gezien als de beste informatieverstrekker. Er is een onderzoek geweest bij onder uh, 1500 uh, Zandvoorters die uh, waarvan men wilde weten of de gemeentelijke communicatie die zij ontvingen of die optimaal was of niet. De website werd beoordeeld met een 6,8 en ja, de respons was ook 23 Maar goed, ze komen uit de bus als de beste informatie. Vind oh, je dat, Joop? Ik vind je nogal wat? Ja, maar in het, ja. Land, in het land der blinden is één oog gekomen. Ja, en wie, wie zal dat zijn? Joop. Joop. Nou, Joop, ah, uh, ah, vertel ah. maar eens even. <laughs> <laughs> nou, kom maar op, Joop. Ja, ja. Allemaal aan jou te danken. <laughs> misschien, misschien even een kleine bekomstigheid. Die 6,8 is niet voor de website van de Krant. Dat is de website van de gemeente. Maar de gemeentelijke website, ja, daar hou ik het over. Ja, ja, nee, ja. maar hij neemt ja, niet met zesjes genoeg. Ja, hè, je, je moet wel goed luisteren, Joop, wat ik voorlees. Nee, dat zei je er niet bij. bij. Oké. Okay. Nee, is... Ja, wij, wij zijn daar uiteraard uh, erg trots op. Het is een onafhankelijk bureau dat het uitgezocht heeft. En uh, ja, dat, dat was voor ons eigenlijk een verrassing. Maar nou moet ik wel even iets, nou, wat... iets dan uit de, uit de wereld gaan helpen uh, ruimen... Want uh, op de site van Voetbal in Haarlem wordt gesproken over het feit dat het uh, verhaal van uh, een van de verslaggevers, Maupie, gejat is door jou in de, in de Haarlemse krant. Maar zo is het helemaal niet, want er is een samenwerkingsverband van jou met uh, de Voetbal in Haarlem, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Dus. Ik heb toevallig vanochtend met Martijn afgesproken dat ik voortaan ongevraagd, alle thuiswedstrijden van S.V. Zandvoort uh, een verslag van gaan maken en een foto zal leveren en die worden gewoon uh, integraal op uh, voetbal in Haarlem. Uh. Ja, maar zo hoort het ook. Ik ben hartstikke blij dat je het even vertelt, man. Ja. <lacht> Beste krant van Zandvoort. Yeah. Uh, de binnenkort uh, close samenwerking met voetbal in Haarlem. Het kan niet beter, hè? Kijk. Nee. Uh, het gaat toch ook lekker met het voetbal in Stamford. wat Ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben, want we krijgen het laatste half uur uh, Justin Luiten, Dan mag je nog wel even inbellen als je dat leuk vindt. Nou, uh, maar we uh, gaan het uh, hebben over jouw sport, uh, sport. over basketbal. Jullie bellen mij maar. Ja. Dat, ja, dat doen we, dat doen we. Hé, hey, we gaan het hebben over basketbal uh, met je. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want uh, die mannen van jou, die zijn nog steeds ongeslagen. Ja, uh, de, deze verslagen zijn wel van uh, twee weken geleden. We hadden vorige week geen plaats. Uh -huh. En omdat ze afgelopen weekend niet gespeeld hebben, dus nu de plaats, uh, het is een weekje later, uh, niemand die daar een traan laat Ja, inderdaad, uh, het gaat perfect met de heren. Uh, ze hebben afgelopen uh, twee weken geleden dan uh, bij Blue Stars gespeeld, dat is de nummer twee van de competitie was dat. Ja. En die, die staan ze maar 35 punten toe ja. in 4 uh, keer 10 minuten en dat is uh, bijna niks. Nee, ze maakten zelf maar 54, uh, hè? dat is nog ja. nooit zo laag geweest. Nee, maar dat wil wel zeggen dat het een hele leuke wedstrijd is geweest, ja. denk ik. En, en dat uh, Niels Krabberdam zei dan ook, ja, we hebben ontzettend lekker post gespeeld en het ging allemaal uitstekend. Uh, Ron van der Meijen was het niet echt op schot. Nou, 17 punten is lekker hoor. Jawel, maar normaal moet hij er toch 30 maken. Maar... Ja, maar 17 van de 54 van de is een derde, hè? <laughs> Ja, ja, ja. ja. Niels Krabberdam. 25! 25. Ja, heerlijk, joh. Ja, ja, dat scheelt toch wel een beetje. En die heeft dus bijna de helft van de productie. Daar moet ook het meeste vandaan komen. Laten we eerlijk zijn bij de heren. En uh, ja, als, als het, uh, iedereen gewoon lekker zijn best doet en blijft spelen zoals ze moeten spelen, ja dan zie ik eigenlijk geen problemen voor Lions. Ja, het enige probleem wat er is, en dat zeg ik echt keihard nu, uh, moeten ze promoveren. Het is namelijk zo, dan ga je een klasse hoger. Ja, en, moeten ze niet en, doen, joh. Tegen... Nee, dat denk ik ook namelijk. Nee, je moet je Met name... echt rond van de mei... begint eigenlijk te oud te worden. Ja. Hij, hij, hij krijgt last van... blessures die duren wat langer. Dat soort dingen. Dat ga je krijgen op een gegeven moment. Natuurlijk met de leeftijd. Maar ja, de pier, ik ga het volgens jou ja. weer ballen. Dus dat scheelt wel weer. Ja, ja, ja, tenminste, dat mag ik hopen. Hij heeft het mij beloofd dat hij het zou doen. Dus... Ik mag er vanuit uitgaan. Ik moet ja. er vanuit gaan. En is, ja, die jongen is... Uh, als playmaker is die goud waard. Echt waar. ja, die heeft absoluut. met vision dat is ongelooflijk. Er uh, zijn er weinigen die dat hebben. En heeft hij heeft nog een aardig afvalschot ook. Dus hij is een hele gevaarlijke spelmaker. Ja. Voor een tegenstander. Weet jij wat Killer Bees zijn? Ja, dat weet ik wel. <laughs> die komen uit Brazilië. Ja. Maar Killer Bees is ook een, een Amsterdamse basketbalvereniging. Ja, die zijn vreselijk goed, hè? Nou de dames. Ja. 82-29, Joop. Ja, ja. Kijk, Annie, Annie ik heb het al eens eerder gezegd, ik, ik meen dat het vorige week is, twee weken geleden is geweest, eh, Lions leefde eigenlijk boven zijn stand de eerste drie wedstrijden. Ja. Dik en dik en dik en dik gewonnen, met, met, met, met 80 punten verschil. Dat is onwaarschijnlijk in het damesbasketbal, maar het is gebeurd. Mm. En eh, je ziet dus dat in die klassen waar zij in spelen, dat er eh, echt een, een top is, en er is een subtop en, er zijn, en die is heel klein, niet alle twee. En er zijn een paar teams die kunnen niet basketballen gewoon. Ja. Dat zeg ik keihard. En uh, ja, Lions heeft een, de massa gehad dat die wedstrijden gewoon dat alles klikte bij Lions... En dat bijvoorbeeld een Amber van Duin... Eh, gewoon alle ballen erin gooiden. Want dat schet ook een dwarsstraat, hoor. Ja. Even over het basketbal. Voor morgen, voor uh, 2 december... zijn er wel twee leuke wedstrijden. Kwart voor zes in de Sporthal spelen de meiden tegen KTC uit Overveen. Ja, de buren. Die komen op de fiets. <lacht> nou, dat denk ik niet. Het <lacht> is veel te koud morgen. Kom op dan. Okay. Hey, maar de, en de mannen spelen om uh, half acht... En dat is dus waarschijnlijk na de dameswedstrijd tegen het Hoornse de Hoppers. Ja, Hoppers is een, een, een gevaarlijke ploeg. Mm -hmm. uh, altijd geweest. Uh, in het verleden was het een ploeg die veel uh, spelers uit uh, hoger geplaatste competities inleefde. En uh, ja, die gebruikten ze gewoon. En dat was een gevaarlijke ploeg. Ik weet niet hoe ze nu zijn. Maar ik heb zelf tegen ze gespeeld. En dat was altijd keihard knokken en vechten. om. Echt een goed resultaat te kunnen halen. Ja. Uh, ik, ik weet niet hoe het nu is. Geen idee. Okay. Ik speel zelf niet meer. En uh, ja, dat is maar waar. Kort zeg, jij als producer van dit programma moet er wel even voor zorgen... dat uh, de komende weken Joelle Omen en Melissa Boyden in deze studio komen. Ja, die meiden zitten op school. En uh, Melissa die speelt in het buitenland. Klopt nou, dat herinner ik niet. Ja, maar het is binnenkort vakantie. Ja, ja binnenkort. Uh, dat duurt nog uh, drie weken. Ja, nou ja, goed. Maar dat goed, is goed. Eh, ik, vind, ik, vind wel, ik vind wel, Joëlle Oomen is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden. Niet normaal, man als, als ik me goed herinner, is dat in successie. Ja. Dat vind ik niet helemaal zeker. Ja, ja. Maar volgens mij in successie. En ja, super, geweldig. Nederlands kampioen, tennis in, in de klasse, jongen. Dat is, ja, maar, het is... En uh, Joëlle Oum uh, is is ook een topper natuurlijk, laat we eerlijk zijn. Ja, maar en Melissa die heeft eh, natuurlijk tot op dit moment geen set laat staan een partij verloren hè, in de A-klasse. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus die gaat de Masters ook ja, en, en, nog even winnen. Ze is terecht ook uh, vorige week donderdag bij het, uh, uh, uh, de vertering van de, uh, de Sanfordse sportkampioenen en de Sanfordse toppers. Is ze naar voren gehaald en is in het zonnetje gezet. Ja. En dan op terecht. Leuk dat ons sportprogramma was uitgenodigd hè, voor dat gebeuren. Ja, daar was ik alweer bang voor dat dat niet gebeurd is. Dat ja <laughs> ongelooflijk. Daar moet je bij, bij, je bij de sportraad voor zijn, niet bij wij. Nee, nee, Gelukkig. Hé, hey, Joella Omen. Afgelopen weekend in Zoetermeer voor de zesde keer Nederlands kampioen. En dan praten we over karate. Karate, ja. Ja, ja, ja. ja. is een ongelooflijke meid. Uh, ze, ze is eigenlijk geblesseerd, licht geblesseerd weliswaar... maar ze is geblesseerd uit de WK teruggekomen. Mm -hmm. En er uh, was toch de vraag of ze dus afgelopen weekend mee kon doen. Uh, ja, uh, fysiotherapie, uh, pijnstillers, je weet hoe dat werkt allemaal. Want ze wilde de per se zijn. En ze zei ook, en terecht denk ik, die plaats is voor mij. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, tussen half twee en twee uur praten over de SV Zandvoort... en over dat geweldige team van Ted Zornier. Dat doen we met Justin Luiten. En met jou, want dan gaan we jou straks gewoon weer bellen. Ja, um, als ik niet opneem, dan ben ik bezig. Maar... Ja, dat, uh, kom nou. We vlauwenkul, Je hebben nou toch samenwerking. Joop, je... er, zijn, er zijn belangrijke dingen. Ja, kom, op. kom op nou. Ga je ook meedoen, Joop, aan de, aan de Scootmobielwedstrijd? Die uh, wordt georganiseerd door de Wensboom bij Pluspunt. Nee, dat zegt hij niks. Dat zegt helemaal niks. Joost, ja, jammer. Je hebt hem nou, toch opgevoerd, Joost? Ja, ik dacht, we zien je altijd scheuren door de straat. Dus ik denk dat uh, hij doet vast mee. Maar ja, ik doe het met mijn vierwielertje. Je hebt wel goed getraind. En het, hey, het... ergste is hij flitsig zelf, hè? Ja, ja dat vind ja, ik ook nog wel weer. weer ja. Joost, bedankt. Het joh, heeft een foto op zijn buik en op zijn rug. Ja. Dag Joost, tot straks. Ja, tot straks. Allright. Hoi. Wij hebben Alle telefoons gaan weer af hier in de omgeving. Even kijken wie ons belt dan, ja, nee. toch Willem Bruis die is dan gelijk in beslag genomen. Hè? Want die zit aan de telefoon nou. Ja. Sorry, wat? Nou goed, dat maakt niet uit. Wij, niet. wij kunnen verder praten. ja Als onze, als onze microfoon open is. Hier maar niet staan open. Mijn is dat open. Hé, uh, ja. heel hey, even Ron. Want afgelopen zondag ja. speelde het zevende van de koninklijke HFC tegen Geel Wit. Een team van Geel Wit. Ja. Weet je wat daar gebeurd is? Nee. Daar is een jongen... In elkaar gestort. Ach met een hersenbloeding. Ach 33 jaar. Ja, dat is afschuwelijk. Is eerst naar ik, ik een of ander centrum gebracht. Maar zit, is nu naar Leiden gegaan. Ach jeetje. Net zoals dat hartfalen waar we het vaak over ja. hebben. Hè, in, ja. in, in onze uitzending. Ik begin nou zo langzamerhand uh, te geloven. Dat we die cardiologen. Nicole Panhuizen. Dat we die uh, uh, op een voetstuk moeten gaan zetten. en dat die, Zij wil namelijk sportkeuring terug. Om drama's te voorkomen maar de drama's met 400 doden per jaar in het voetbal en nou ook al met hersenbloedingen dat ja. moet echt er moet iets aan gebeuren, jongens. Nee, zeker. En de sportkeuring uh, niet alleen. Maar ook weer veel meer sport op school uh, moeten komen. Ja, ja, ja. He, voor jongs af aan, bam. Ja. Want de kinderen zitten alleen maar binnen. Dat weten we ook he, tegenwoordig. Ja, Die dat zitten dat alleen maar uh, ja, op dat ding. iPads, mobieltjes, uh, uh, computers. Dat dus, nee, daar, ja. daar, moet echt, uh, daar moet echt, denk ik, dringend. En, en dat zal dan vanuit de overheid moeten komen. Moet er, weer, uh, moet er echt ingegrepen worden. Ja, maar ook clubs kunnen natuurlijk zelf het voortouw nemen. Door te zeggen, we gaan bij ons op de club gewoon een, een uh, animatiecursus uh, houden. Je bedoelt een re re re ja, re reanimatiecursus, ja. Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, in het geval van hersenbloeding... kun je daar niet veel mee behalve zo snel mogelijk reageren. Nee, natuurlijk. Alleen het feit dat het gebeurt is natuurlijk heel erg, he. 33 nou. jaar. In, ja. En het wordt ja. steeds erger, lijkt het wel. Nou, we, ja. hebben er, we hebben het er bij AFC hebben we het er ook over gehad om te kijken... of we niet die, die jonge scheidsreis kunnen opleiden daarvoor. Maar ik sprak er nog even over met, met Gert-Jan En die zei, ja, het is natuurlijk wel interessant om, om te doen... Van de andere kant de, moet je niet vergeten dat het voor de jongens een hele beslissing is om, euh, om iemand inderdaad te proberen te animeren. Dat zijn er jonge gasten en euh, als het verkeerd gaat, lopen ze een leven lang met een bepaald schuldgevoel rond. Ja, maar er zijn, en ook, dus ouders, is, er zijn, er zijn ook mensen gewoon uit voetbal. Als ieder voetbalteam één of twee jongens zou afvaardigen ja. naar zo'n... Zo nee, eeuw, maar ik, wat Jos zegt is helemaal waar. Daar ja. hebben we het vorige keer ook al over gehad. Uh, ze kunnen niet te jong zijn, hè? want nee, nee, dat nee. Kun, je, kun je niet op hun uh, nek leggen, zoiets. En dat is echt heel moeilijk. Ja. Ik heb het zelf moeten doen ooit, hè? want ik was uh, in, ont... in het bedrijf uh, bedrijfshulpverlener. En ik heb dat allemaal gehad en geleerd en gedaan. En uiteindelijk uh, viel er ook iemand om bij ons en ik heb dat gedaan. En godzijdank, hij leeft nog. Dus dat is fantastisch. Maar, maar uh, uh, tot op de dag van vandaag... Uh, huh, uh, heard, staat dat zo levendig uh, ja, huh, yeah, in, yeah. Mijn, in mijn yeah. beeld gegrift. En het is echt ontzettend moeilijk als je dat plotseling moet doen. En het is ook niet voor niks dat ze je leren tijdens de kussens... dat je het ook niet hoeft te doen. Hè. Want maar ja. yeah. uh, als daar iemand ligt, uh, in, uh, in ons geval ook... dan kwam een beetje bloed uit zijn mondhoek en zo, weet je wel... Ja, dat, dat is ontzettend moeilijk om dan te beslissen van een meer, Want er hoort ja. ook beademen bij. Nou, ja. doe dat ja. maar eens. En, maar, en, maar. Hè, dus het, het, het wordt je ook geleerd dat, je, dat ja. ze zeggen van... ja, als je het ziet en je kunt het niet, doe het dan ook vooral niet. Ja. Ja. Je, ja. Je, ja. Je, ja. Je, je hebt dat één als... keer gedaan, maar volg jij ook herhalingscursussen? Dat heb ik toen in de jaren allemaal gedaan natuurlijk. He, wij hadden ieder jaar twee, twee keer per jaar moesten wij cursussen uh, okay. vervolgen. En, en het gek is ook dat in, in die loop der jaren het, ook, het protocol ook iedere keer weer werd veranderd. He. Eerst was het vijftien cursussen. ...een keer pompen en twee keer behouden ja, ja, ja, ja, ja. ...en toen weer de dertig en dit en dat. Ja, ja. En, uh, maar inmiddels doe ik dat niet meer... ...want uh, uh, nou, ik, ik, heb, ik heb het vijftien jaar gedaan of zo. Dus. Maar dat de sportkeuring ja, maar... sport moet worden ingevoerd... ...dat lijkt me een duidelijke zaak. Ja, ja. Dat moet eigenlijk iedereen ondersteunen. Maar je zou ook kunnen zeggen... ...KNVB, ga nou eens positief in de belangstelling... ...zeg dat iedere vereniging van ieder team senioren... ...twee man afvaardigt naar een cursus. En KNVB betaalt die cursussen nou en dan ben je gewoon goed bezig. Want als je van de 400, 200 mensen kan redden per jaar... dan is dat toch een fantastisch ja, iets. Al red je er hoog. maar één. Ja, ja. ja toch? Eens? Nou, Gert-Jan zei dat ze bij uh, HFC nu eindelijk zover zijn... dat die, uh, dat die AED's worden geplaatst. Dat oh. men daar heel druk mee bezig is... en dat er inderdaad ook eentje buiten komt te staan. Oh, als je dat, dat, dat, dat verder gaat mooi, doen. Dat dus ja. dat, is, uh, dat is wel heel ja, mooi. Ja, die dingen zijn ja. hartstikke duur. Ja. En, uh, en op een openbaar terrein, je weet maar nooit dat. Iedere nacht lopen er idioten op de velden bij HC ja, om weer ja. te schoppen en weer achter te laten. Ja, uh, ja ik hoop dat, dat, uh, dat ze eraf blijven met de vingers. Maar ja. Nou, ja, wat de meeste clubs ook zouden ge ge gewoon zouden moeten hebben, is eigenlijk dat er. Uh, ...tijdens wedstrijden gewoon altijd een, een dokter rondloopt... ...die al dan niet is verbonden aan HFC. HFC. Het zou eigenlijk wel moeten. En hoe zou het zijn als je, als je op de wedstrijddagen ...dat er inderdaad, zoals bij HFC... Laten ...we even we nemen altijd HFC even ja. als voorbeeld... ...maar dat komt omdat we het natuurlijk goed kennen... ...maar als je op de wedstrijd waarbij er uh, uh, 10, 12, 14 teams thuis spelen... ...altijd zegt dat er dan een EHBO'er ja. de hele dag aanwezig moet zijn. Ja. Maar die kun je hoe zou club, dat zijn? Die kun je kunnen bestellen, toch? Ja. Ja. Nou ja, nou, nou, dat, dan is, dat, dat is een hele goede oplossing. Ja, ja. toch, dat zou, dat zou je dan ook kunnen doen. Hè? Want ja. op zo'n drukke dag dat er, dat er echt... Nou, pff, hoeveel, ja. hoeveel mensen lopen er dan wel niet ja. op zo'n terrein rond. Ja. Dan zou je kunnen bedenken van... Nou, dan moet, moet, moet zo'n club standaard uh, voor die dag een EHBO erin Dat Nou, dat was vorige oorzaam. week ook een, een mooi voorbeeld. Uh, ook weer bij HFC. Er kwam op een gegeven moment de keeper naar boven. En die had een... <tie> het was nogal koud... En die had een bal tegen zijn handen gekregen en een coachje van zijn duim was eruit geschoten. Hij ja. zegt: ja, dat gebeurt wel meer, maar is er hier even een dokter uh, in de buurt die even dat ding op zijn plaats kan zetten? Ja. Dus ik kwam boven. Ja, uh, een dokter, vraag die vraag: jij is er dan geen fysiotherapeut die het even kan doen? Wij zoeken over het veld rennen is er een fysiotherapeut? Nou, die was er. Die zegt: ja, daar, daar begin ik niet aan. Ik nee. ben in een opleiding. Ja. Hij zegt, ja, dan moet ik naar het ziekenhuis. En dan moet ik weer de hele dag in het ziekenhuis bivakkeren. Weer uren wachten. Alleen zo'n coach, kun jij het niet even doen? Trek er even aan en zet hem even recht. Ik zeg, ja, ik begin er niet aan. Ja, op zo'n moment denk ik je toch, jeetje, als er iemand zou rondlopen... Die dat wel even kan doen, dat zou toch ideaal zijn? Ja, maar zou, nou, ik, ja, weet, ik, ik weet niet. niet maar als jou eh, zo zag, als je er nou bij zit, zou ik je ook niks toe vertrouwen. Hoor. Ik klopte er gewoon half op je hart. Die wilde haren. Maar goed, uh, ik, ik weet, een, ik, uh, een uh, EHBO doet dat ook niet hoor, trouwens. <laughs> nee, nee. nee. Ik, uh, ja, dus nee, de, de, dat, zijn, dat zijn andere zaken. Maar, ja, maar goed, jongens, er zou toch wel iemand uh, aanwezig moeten zijn die dat wel kan doen? Niet dat nee, ze dat Nee, ja, iemand ja. die, die, die, die uh, vingers, schouders enzovoort, die uit de kom zijn, moet, even moet rechtzetten. Nee, dat is een. Uh, okay, dat ja. zou, dat mm. kan niet. Dat is mm. echt een specialistische nee. taak. Okay, ja. Dus dat, dat vind ik een beetje te ver gaan. Maar, okay. maar jongens, het is hebben We hebben er weer aan over steeds jongens. Zo is het. He? We zijn er volgens mij bijna. We, we gaan uh, zo meteen weer tweede uur in. Ja, en dat twee Tof. uur uh, gaan we dus bellen met uh, de man die vorige week HFC redde tegen, in de uiterstrijd tegen ah, HFC. Hfc. Ja. Ongelooflijk, Tom Boks. Ja. Hij is aan het verhuizen, anders was hij hier geweest, ja. maar hij komt de komende weken nog wel een keertje. Ja, leuk. Maar wat heeft hij in Reddingen verricht in vijf minuten tijd, jongens? Leuk. Dan gaan we het uitgebreid no zijn ja. Ja. Ja. Heb je, ja. Och zijn. Goed zo, nou gaan we zo ja. doen dan. Ja. Hey, en, en Willem Bruist, onze ja. gasttechnicus uh, van vandaag, ja. heeft wel een goede uh, muzieksmaak, hè? Zeker. Ik ga oh, er zo jee. nog wat aan toevoegen ook. Dus ja? uh, wat dit, ga dit, jij eraan toevoegen? Dit gaat geld kosten. Ja, dat <laughs> sowieso. Je moet volgende keer wel voor een lunch zorgen. <laughs> hey, je gaat maar naar de McDonald's, vriend. <laughs> nou, Elke technicus yours. die hier zit, je die neemt altijd broodjes maken, mee, hoor. Dus, dat is geen reclame. Hm. Dat is wel ah. mijn schoonmoeder. Ik zou zeggen, tot in twee uur, mensen. <laughs>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 In een huis in Vlachtwedde in Groningen zijn twee doden gevonden. De politie kreeg een melding over een verwarde man. Toen ze bij het opgegeven adres kwamen vonden ze twee dode volwassenen. De politie in Vlachtwedde onderzoekt wie het zijn en wat de doodsoorzaak is. Op het strand van Domburg in Zeeland is een dode walvis aangespoeld. Het is een potvis van ruim 13 meter lang. Medewerkers van de Universiteit Utrecht gaan hem ontleden. Twee Turkse staatsbanken ontkennen dat ze in 2012 en 2013 de Amerikaanse sancties tegen Iran hebben ontdoken. De zaak staat centraal in een proces in New York. Een Turks-Iraanse goudhandelaar heeft verklaard dat hij goud smokkelde naar Iran in ruil voor levering van Iraans gas aan Turkije. President Erdogan, die toen premier was, zou de sluiproute persoonlijk hebben goedgekeurd. Britse archeologen denken dat ze de plek hebben gevonden waar Julius Caesar in 54 voor Christus in Engeland aan land ging. Bij opgravingen ten zuidwesten van Ramsgate zijn resten gevonden van een fort. Er zijn ook gebruiksvoorwerpen gevonden, zoals een speerpunt en schoenspijkers. De vondsten zijn gedaan aan de Pegwell Bay. Dat gebied komt volgens de archeologen overeen met de Romeinse beschrijvingen uit de tijd van Caesar. Het weer, het is bewolkt met soms een opklaring aan zee, mogelijk een bui. En het wordt 1 à 2 graden. Lokaal kan het nog glad of mistig zijn. Morgen in de loop van de dag regen, met s avonds langs de Duitse grens ook kans op natte sneeuw. En zondag dan wordt het weer wat zachter. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANW.